Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag. You keep saying you've got something for me. Something you call love but confess.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 ja, bij uh, 30 kilometer wandelen heb je die uh, boots wel nodig, uh, Albert-Jan. Nou en of. Ja, zeker. Je ah, the boots are made for walking. Dat was uh, Nancy Sinatra. Ja, Jawel, het is uh, even na twee uur. Goedemiddag en welkom bij CFM. Zandvoort op zaterdag vanaf uh, de tolweg Tina. Wij zeggen goedemiddag Zandvoort, goedemiddag luisteraars. En goedemiddag, wandelaars. ja, Want het is gezellig druk in het centrum. Dus ik zou zeggen, zet de radio goed hard. Want volgens mij komen er een heleboel wandelnummers Ja, bij, Ja, de, we hebben de playlist weer gevonden. De playlist <laughs> weer gevonden. Goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag, Rob. En goedemiddag, kijkers. Niet te vergeten. Drie uur lang Zandvoort op zaterdag in een sportief Zandvoort. Het hele weekend een viertal sportevenementen: fietsen, wandelen, rennen en noemt u maar op. Er is van alles te doen in het centrum en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Wat gaan we vandaag doen? Uiteraard natuurlijk rond de klok van half vier de geplande evenementenagenda. En er zijn natuurlijk veel van allerlei mooie en leuke evenementen in en rondom Zandvoort die uw aandacht verdienen. Dus ik zou zeggen: houd uw pen en papier bij de hand. Uiteraard, het weerbericht niet, erg niet wel belangrijk voor de wandelaars en voor de renners van morgen. Dat rond de klok van half drie. Het dier van de week, we doen hem nog even wederom in de aanbieding. Dolly, want ik heb nog geen nieuw dier van de week. Dus Dolly blijft nog even het dier van de week. En het gedicht van de week rond de klok van kwart voor vijf. Het is gewoon een serieus mooi gedicht onder de titel Avondstrand. Uiteraard hebben wij een verslaggever in het dorp rondlopen in de persoon van Cor Draaier. En wij gaan voor het eerst met tien over half drie met hem schakelen... voor een sfeerverslag vanuit het centrum van Zandvoort tijdens de 30 van Zandvoort. Het Formule 1 seizoen is weer losgebarsten en uiteraard hebben we daar uitvoerig nieuws over... dat tijdens ons pitreport rond de klok van kwart over vier. Uiteraard hebben we ook nog Sportkort, Zandvoortsnieuws in het kort. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren naar je lokale zender ZFM. En we zeggen tegen alle wandelaars een goedemiddag en blijf lekker doorlopen hè, natuurlijk. Hier is de nieuwe single van Marco Bassato met, met Simons en Breng me naar het water. In de vroegte van de morgen sprak je zachtjes mijn naam.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 Bring me naar het water. Bring me naar het meer en leg me neer. It was early in the evening. She gave all that she. Gave.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 Mooi, hè? De nieuwe single van Marco Borsato. Samen met Simers, breng me naar het water. Ja, het doet mij zelf wel een beetje denk aan uh, die single van Bluff en de Counting Crows. Dan hebben we hebben het uiteraard over Holiday in Spanje. Een gemengd nummer, hè? Nederlandsstalig en Engelstalig. Elf over twee, goedemiddag, welkom bij CFM. CFM brengt 24 uur per dag het nieuws bij. En niet alleen via radio, maar ook via internet. Levert het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM Hier is Shaka Kan. Let me rock it, Let me rock it, Khan. Let me rock it,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 Sportief weekend hier in Zandvoort. We hebben vandaag de 30 van Zandvoort, 30 kilometer wandelen of 18 kilometer naar keuze. En ook de fietsers zijn actief met Katwijk, Zandvoort, Katwijk. Zandvoort, Katwijk, Zandvoort. Het is maar precies hoe je het wilt zeggen. Of hoe je het fietst. Of hoe je het fietst. Ja, ja, heel goed, heel goed, <laughs> Albert Jan. Ja, de shakakan kan en I feel for you. Zeer veel Zandvoort op zaterdag. Met het Zandvoortsnieuws nieuws in het kort, want er is wel weer het een en ander te melden Albert-Jan. Ja, laten we eens, uh, nieuws, ja uh, politiek uh, zullen wij volgende week een roerige avond gaan beleven. Want uh, de tweede kans voor wethouder Schalik is dinsdagavond aanstaande aan de orde. Wethouder Lisbeth Schalik krijgt dinsdag een tweede kans om het uh, politieke lijf te redden. Dan wordt de motie van wantrouwen ingediend door de oppositie tijdens de extra raadsvergadering opnieuw behandeld. Dat is het gevolg van het staken van de stemmen in de vergadering van donderdag 3 maart. Raadslid Bob de Vries, oudere Partij Zandvoort... kon wegens medisch attest niet aanwezig zijn... waardoor de, stemmen de stemming in 8-8 eindigde. De fracties van de VVD, GBZ, PvdA en SZ... hebben uh, in deze vergadering het vertrouwen in wethouder Tjalik opgezegd. Zo kreeg bij monden van Gert Tonen PvdA... een motie van wantrouwen aan de broek. De motie werd in stemming gebracht, maar omdat de stemmen staakten... moet volgens de landelijke wetgeving het onderwerp... in de eerstvolgende raadsvergadering opnieuw in stemming worden gebracht... Mochten de stemmen dan weer staken... dan wordt deze motie als niet aangenomen beschouwd... en kan Charlie het college gewoon doorgaan. Verder staat op de agenda de voorlopige plankeuze Watertorenplein. De raad wordt gevraagd om op basis van de nultoets in te stemmen met het vervallen van openbare parkeerplaatsen op het Watertorenplein... en uit te gaan van de private parkeergarage... en indien nodig daarvoor een herziening van het geldende bestemmingsplan in procedure te brengen. Hier zitten uiteraard ook een paar parkeerhaken en ogen aan. Het laatste bespreekpunt is, uh, is het ter beschikking stellen van middelen voor uitvoering van het Concernplan 2016-2017... De raad wordt gevraagd om 180.000 euro beschikbaar te stellen... voor deze uitvoering van het Concernplan... en die te dekken uit de Algemene Reserve. De raadsvergadering is aanstaande dinsdag in de raadzaal... en begint om 8 uur. En live te volgen bij CFM, je eigen lokale omroep. Voor de wandelaars dan maar weer een plaatje. Hier is Pieter Tosh. Draai door deze van Pieter Tas, Je hoorde en Don't Look hey, niet terugkijken, gewoon doorlopen. Ja. Zo is het maar net. Nou, het is acht minuten voor half drie geworden. Ja, helaas een wat of een treurig bericht, Albert-Jan. Ja, met als gevolg dat een drietal wedstrijden van SV Zandvoort vandaag zijn afgelast. In verband met het overlijden van Anneke van Maasdam-Visser... een jarenlange en trouwe vrijwilligster van de SV Zandvoort... Gaan een drietal wedstrijden van de voetbalvereniging niet door? Buitenveld het SV Zandvoort 1, Jong Holland 2 tegen SV Zandvoort 2 en de meisjes B1 en SV Aals meer B1 zijn afgelast. De overige thuiswedstrijden zullen met een minuut stilte beginnen en de vlag op het complex Duintjesveld zal derhalve halfstok gehezen worden. Ja, we wezen familie en vrienden heel veel sterkte.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 We stare into each other's eyes. And what we see is no surprise. Gotta feel the most of treasure. Kan. Nou, niet zelf ditmaal, maar een remake van de plaat Ain't Nobody van Shaka Khan. Je Felix en inderdaad Ain't Nobody. Ja, ik we het CFM bericht doen, maar eerst nog even een politiebericht. Berichten. Berichten ja, zelfs. Het seizoen is weer begonnen. Oké. Okay. Op 16 maart tussen kwart voor uh, drie en kwart voor vier... heeft er een auto-inbraak plaatsgevonden aan het parkeerterrein... naast de Watertoren in Zandvoort. Het gehele navigatiesysteem is professioneel uit de auto gehaald. Nou, professioneel. Nou, behalve het <laughs> raampje niet dan. Nee. Uh, maar goed, uh, mocht u informatie hebben... neem dan contact op met de politie via 0900 8844. 0900 8844. En wel een leuk uh, politiebericht. Politie Zandvoort accepteert vaccinelichtjes als fietslampjes. De politie Zandvoort heeft in de nacht van donderdag op vrijdag... een fietser aangehouden vanwege het rijden zonder licht. Nadat de fietser zijn vaccinelichtjes weer had aangestoken... mocht hij zijn weg vervolgen. De politie Zandvoort meldt op zijn Facebookpagina... dat de man op de fiets verklaarde dat zijn fietsverlichting was uitgewaaid. De fiets reed zonder, bleek voorzien te zijn van twee vaccinelichthoudertjes... evenwel een rode achter en een witte voor. Nadat de man met Lucifer zijn vaccinelichtjes weer had aangestoken... mocht hij zijn weg vervolgen. Ik zie het echt voor me. Dan komt hij met een Lucifer-doosje. Nou, je mag weer rijden, hoor. De verlichting doet het weer. Geweldig verhaal. Zo dadelijk het uh, CFM uh, weerbericht, maar eerst deze van Saskia Larou. Weiter noch ein Dem, der macht Ja, dan heb ik uh, collega Alvisjo Fos uh, tegenover mij zitten, die helemaal uit zijn dag gaat bij deze plaats. Wil je dat trouwens zien, ga je naar www.zfm-live.nl... ...kan je live meekijken in de studio. Je hoort Saskia Laroux en jazz en jam. Zie je dat goed? weer beneden. En daarmee werd het drie over half drie. We gaan eens even kieken naar het weer voor de komende dagen, Albert Jan. Ja, en met name natuurlijk voor de fietsers, de mountainbikers... ...de wandelaars en morgen natuurlijk de renners. Er, erg belangrijk. Dus uh, vandaag gaan we eens even naar vandaag. Vandaag is het over het algemeen bewolkt met hier en daar wat gespetter. De noordenwind waait matig en aan zee vrij krachtig... en de temperatuur stijgt naar een graad of 8. Vanavond en de komende nacht verandert er weinig. Het is en blijft bewolkt. En bij een overwegend matige noordenwind daalt de temperatuur naar een graad of 5. Morgen is het ook bewolkt, maar later op de dag kan het ook even opklaren. Het blijft zo goed als overal droog... en bij een matige en aan zee vrij krachtige noord- tot noordwestenwind... stijgt de temperatuur naar een graad of 8. Kijken we even naar de volgende week maandag. Uh, aanstaande maandag zijn er wolkenvelden, maar zo nu en dan komt het ook een zonnetje tevoorschijn. Met name in de ochtend is er ook kans op een bui. De wind waait matig en aan zee vrij krachtig uit het noordwesten. En de temperatuur stijgt daar ongeveer 9 graden. En tot slot, ook dinsdag is er een buienkans, maar ook dan schijnt de zon geregeld. De wind waait matig en aan de zee vrij krachtig uit het noorden. En de temperatuur stijgt opnieuw naar waarden van rond de 9 graden. Aldus Rico Schreudel. En wil je het weer nalezen? Dan ga je naar www.meteopagina.nl of kijk ook eens op www.ricoweer.nl. Dankjewel, Obetjan. Dat was het weer. En het weer is trouwens ook na te lezen op onze eigen CFM-app. En die kan je gratis downloaden in de Play Store, App Store en de Windows Store. Zoek even onder ZFM Zandvoort en download onze app nu. En dan blijf je op de hoogte van de laatste nieuwtjes uit Zandvoort. Kan je meeluisteren naar CFM-evenementen volgens sport? Nou, noem alles maar op. Het is mogelijk via de CFM-app. Dus downloaden dat ding, hè? Nu! Jawel, lekkere muziek onderweg, waaronder deze uit de jaren 80. Narada Michael Walden is hier. En Kimmy, Kimmy, Kimmy. Even lekker meedoen he, met deze. Uh, gaan ouwe inmiddels oh, Van uh, Narada Michael Walden, Jor. Uh, Kimmy, Kimmy, Kimmy. Ja, we gaan eens even kijken. Of uh, kijken, we gaan schakelen naar onze uh, verslaggever. Uh, bij de dertig van zovoorts, Cor Draaier. Goedemiddag, Cor. Hey, dag Rob. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Waar ben je nu? Ik sta nu uh, voor het raadhuis. waar dan oorspronkelijk de, de finish zou zijn. En de finish die hebben ze nu verplaatst. naar het uh, gasthuis met wapen voor de deur omdat er uh, zoveel mensen kwamen en die blijven natuurlijk allemaal hangen. En dan konden de auto's er niet meer door, uh, rondom het plein rijden. Oké, okay, dus het is, uh, uh, het, is, uh, ja, het is een gezellige boel uh, vandaag. Ja, het is uh, een heel gezellige boel. Uh, er komen per minuut, ik heb het even geteld, gemiddeld 75 mensen per minuut voorbij. En er zit van alles bij. Er zitten ouderen bij, er zitten jongeren bij. Ik zag een, uh, een militair lopen in mijn pakking, en bezakking. En het is echt een heel leuk, uh, leuk feest. Er staat ook een, een band er hier te spelen, hij is nu even stil, Ik sta er vlakbij. Dit is de Airbon Mallet Band uit uh, Oosterbeek, die maakt echt hele leuke muziek, heel gevarieerd. En dat uh, is ter ja, opluistering van de, de feestvleugel. Ja, en als uh, de mensen dan uh, de 30 kilometer of 18 kilometer hebben gelopen... Oh. zijn ze dan nog in staat om uh, mee te dansen met de muziek? Of valt dat een beetje nou, tegen? ze lopen er uh, wel voorbij. Ze moeten dan doorlopen langs het raadhuis naast het, naar het Gasthuisplein, uh, Ja, museumplein, zo noemen sommige mensen het. En daar is het heel erg druk. Er staan heel veel steentjes en allerlei sponsors. En uh, mensen die krijgen daar ook... Uh, ja, als aankomt, een, een roos uh, aangeboden. Het is een hele leuke sfeer. Oké, okay, dus uh, nou ja, je, ik ben benieuwd hoeveel uh, je straks misschien uh, een, een indicatie kan geven... van uh, hoeveel deelnemers er zijn. Maar uh, ja, het is... Dat heb ik al gevraagd. Ja? We hebben er uh, even kijken hoor. 6740 inschrijvingen. Ongelooflijk. Okay. Mooi hè? Ja. Geweldig evenement. Nee, het eh, hebben ook zoveel rozen, dus als de rozen straks op zijn en er komen nog steeds mensen binnen, die lopen dan illegaal mee. Hè. Die mensen hebben het natuurlijk al tijd, want die hebben dan geen startkaart. Die doen het gewoon voor de lol. Ja, ja die krijgen dan uh, ja, geen rozen meer. Het is, het is een prachtige, prachtige 30 kilometer, hè? het is niet alleen over het strand, maar het is ook al door de duinen. Ja. Dus ja, ze... mensen die, die zijn er wel op gekleed. hebben al wel allemaal wandelschoenen aan. En uh, het is natuurlijk best wel een behoorlijk tocht. Er zitten ook wat jonge kinderen bij. Nou ja, als ze dan aankomen op de finish, dan worden ze vaak gedragen door hun vader. Of ze rijden mee in een karretje. Ja, weet jij of er nog veel mensen moeten finishen? Of is zo'n beetje iedereen inmiddels binnen? Nou, als ik zo kijk de Halperstraat in, dan uh, ja, is het een grote mensenmassa die deze kant op komt. En uh, dat zal nog wel even duren voordat iedereen binnen is. Ja. Ja, wat vanmorgen is uh, gestart zo rond een uurtje of tien, als ik het uh, goed heb. Ja. Het is zo dat uh, toen ze dus starten en de eerste mensen kwamen aan, werd het zo druk hier. En uh, er is nog een andere uh, band te spelen, dus ze gaan nog tegen elkaar in gaan spelen. Dus dat hebben ze besloten we gaan naar het uh, Vashuisplein. En daar is het echt één groot feest. Nou, jij uh, vermaakt je zeker daar uh, in het uh, centrum. Uh, ja, ja, Onder uh, uh, 5 minuten wil iemand tegen die dus wel. Ja, oh, gezellig, gezellig, <laughs> gezellig. En uh, ja, wat, uh, wat wil je zeggen tegen de mensen die nu uh, thuis uh, naar de radio uh, zitten te luisteren? Ik moet ja, prima even in kijken. In geval, ik kom in ieder geval even kijken. Het is echt heel gezellig. Het is uh, ook heel goed voor Zandvoort. Want ja, dit is toch wel weer het begin dat het uh, Bruisende van Zandvoort. Dat dit echt het eerste evenement is om het uh, de hele zomer willen te maken. Kor, Zandvoort bruist. En daar zijn we trots op. Dankjewel voor dit moment. En uh, straks in het tweede uur komen we zeker weer bij je terug. Tot zo work, hoor, hoor. Veel plezier he, daar. Geniet ervan. Dat was Cor rijden vanaf uh, het centrum van Zalvoort bij het Raadhuis. En de finish is dus vandaag op het Gasthuisplein.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 We dat ze juist van onze verslaggever in het dorp, Coordraaier... ruim 6700 deelnemers aan de 30 van Sanfoort. En die zijn zo'n beetje allemaal nu in het centrum te vinden. Genieten van ja, lekkere muziek en de hapjes en de drankjes natuurlijk. Een gezellige boel daar. En ga dat even meebeleven in het centrum. Sanfoort bruis weer. Ja, het seizoen komt er weer aan. Hier is een Renee Vroger en ik zeg maar gewoon hallo. We said goodbye last year in november. And we spent Christmas on our own. We had a love so warm and tender. Dit is Happy Radio vanuit de Zandvoort CFM. Met 24 uur per dag muziek en informatie. We zeggen Zandvoort een Goedemiddag. En uiteraard ook aan alle wandelaars. En die komen uit het hele land, hè. Welkom bij CFM Zandvoort. Met juist René Vroger en Just Say Hello. Dat zijn Max ook. CFM, Race Radio, Pit Report. Of Max Verstappen zei ook van nou, daar ben ik weer. Goedemiddag. Overstappen. Overstappen. Oh, Verstappen. Oh, jee. Ja, Ja, uh, ja het, is weer, uh, het is weer losgebarsten, het uh, Formule 1-geweld, en wel in Australië. Uh, later, uh, rond de klok van kwartal 4, komen we daar ook nog uitgebreid op terug... tijdens uh, ons pit-report. Want de nieuwe kwalificatiesystematiek uh, uh, is niet bij iedereen een goede aarde gevallen. En uh, het bloedde ook een beetje aan het eind, een beetje, een beetje dood. Maar goed, Max Verstappen verbaasd met top 5 in kwalificatie. Max Verstappen start de Grand Prix van Australië morgen om 6 uur morgenochtend Nederlandse tijd als vijfde een nieuw record voor de Nederlander in de kwalificatietraining. Die voor de eerst volgens de nieuwe opzet verliep pakte Lewis Hamilton pole position. De nieuwe manier van kwalificeren levert in eerste instantie meer actie, spanning en verrassingen op dan voorheen. In de eerste sessie Q1 van 16 minuten op het circuit van Albert Park opende Lewis Hamilton in zijn Mercedes met een tijd van 1:25.3. Verstappen ging slechts 1,583 seconden langzamer... en stelde daarmee doorgang naar het tweede heat veilig. Pascal Weerlein en Rio Harrianto van Manor vielen na zeven minuten als eerste twee rijders af. Gevolgd door Esteban Gutierrez en Romain Grosjean. Ook Daniel Fiat van Red Bull, Felipe Nasser... en Marcus Eriksen van Van Zauber haalden het niet. Na de pauze van enkele minuten begon Q2... waarin de Nederlandse Toro Rosso-coureur... wederom gelijk al snel genoeg ging... Dat gold niet voor de Renaults van Kevin Magnussen en Jolan Palmer. Jensen Button en Fernando Alonso, Valerie Bottas, Nico Hoekenberg, Sergio Perez... die na zes minuten gefaseerd afvielen. In de laatste sessie van 14 minuten liet Verstappen uh, gelijk 1.25.4 op de klokken zetten. Wat even later goed bleek voor een vijfde tijd. De nieuwe opzet van de kwalificatietraining bloeide op dat moment een beetje dood. Nadat iedereen de tijd had neergezet en Daniel Ricciardo van Red Bull op de achtste plek afviel... Kwamen de meeste rijders niet meer in actie. Alleen Nico Rosberg deed uh, streed nog serieus tegen zijn Mercedes-teamgenoot, maar kon niet aan Hamilton's tijd van 1.23.8 tippen. Sebastian Vettel en Kimi Raikkonen moesten tevreden zijn met de derde en vierde plek. Felipe Massa reed de zesde tijd en Verstappers-teamgenoot Carlos Sainz Jr. startte uh, morgen als zevende. Dus morgenochtend 6 uur Nederlandse tijd. Verstappen vanaf plek 5. Ja, en ik heb het uh, vanmorgen gezien uh, op tv. Het uh, was wel even winnen hoor, die nieuwe kwalificatie. Ja, het is een nou, beetje goed. raar, een beetje vreemd. Maar er, zijn nu, er komen nu langzamerhand ook al reacties binnen van rijders. Maar die hou ik even, de, die hou ik even uh, vast tot de over vier tijdens de pit report. Ja, want, wat. ze uh, absoluut niet tevreden. Nee, wat uh, begrijp jij dat? Met zo'n uh, zo klokje wat uh, terugtikt? Ja, en dan ben je net te laat, weet je wel. Dan ben je op de baan, ben je met je meest snelle ronde bezig en dan mag je niet afmaken. Ja, maar als je het omdraait, Verstappen, die had nog 5. Uh, seconden uh, te gaan om over de start-finish te gaan en toen nog acht, uh, 80 seconden om die ronde te beëindigen en die reed toen de snelste tijd voor zijn doen dus een prachtige mooie, ondanks dat een prachtige kwalificering van uh, Max Verstappen vijfde plek. En voor een aantal beter timen, ja. voortaan. ja, Klopt. ja, ja, ja, het is even winnen natuurlijk, hè. de nieuwe kwalie van de Formule 1, maar mooi van Max.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 Listen to the Mario to play at midnight. Ja, die hebben ze niet alleen nodig, hè? vandaag de wandelschoenen... Me? maar ook nog de are daschoenen you? met de Lost Frequencies en Are You With Me. We zijn alweer aan het einde gekomen van uur 1 van Zandvoort op zaterdag... maar niet getruts. Albert-Jan en ik zijn er zo dadelijk nog twee uur lang... tussen drie en vijf uur en we doen het niet alleen hè, vandaag. Albert-Jan? Nee. Nee, we hebben kort draaien. Kort draaien, ter plekke. Hij is voor ons ter plekke bij de 30 van Zandvoort. Uiteraard hoor je daar straks ook in de tweede uur veel meer over... En zo rond kwart over drie gaan we weer naar Coors schakelen. Graag tot zo. En Daryl en Joe Notes is de laatste die we gaan draaien.